Goedemiddag, ik ben Biem Buijs en dit is het nieuws van NOS op 3. Kroegen en restaurantbazen hopen op extra coronasteun. Over een half uur is er daarom overleg met minister Hoekstra van Financiën. Sinds 15 oktober is de horeca dicht en wanneer de bol weer open kan is nog altijd niet bekend. Deze café-eigenaar verkoopt nu even geen bier, maar kersttruien. We hebben truien voor dames, truien voor heren, truien voor kinderen. Het ziet er allemaal heel leuk uit, maar heel lucratief is het ook weer niet. Ik denk, als ik stel, stel dat ik hoop dat ik al mijn kersttruien en al mijn kerstbomen verkoop, dan verdien ik net zoveel als normaal op één zaterdagavond en dat doe ik dan twee maanden over. Mag Thierry Baudet bij Forum voor Democratie blijven? Leden van de partij mogen daar binnenkort over stemmen... in een bindend referendum, vertelt verslaggever Ewout Kivit. Het is de bedoeling dat dit referendum binnen een week wordt gehouden. Er zijn een aantal voorwaarden. Er moet een betrouwbare partij worden gevonden die dit kan organiseren. Thierry Baudet ligt onder vuur vanwege racistische en antisemitische uitspraken... en appjes binnen de jongere partij. Verschillende leden zijn daarom al opgestapt. Supermarktpersoneel kan volgende maand rekenen op een coronabonus. Volgens RTL Nieuws krijgen medewerkers... Van Albert Heijn er eenmalig 15% salaris bij. En ook bij de Jumbo en Plus zijn ze bezig met een klein extraatje voor het personeel vanwege het harde werk dit jaar. Romain Grosjean stapt komende weekend nog niet in zijn Formule 1-wagen. Gisteren crestte hij hard in de vangendeel. Zijn auto brak in tweeën en de coureur kon nog net aan de zee ontsnappen. Het gaat wel goed met Grosjean, laat hij weten in een filmpje vanuit het ziekenhuis. Hello maar hij moet nog wel even herstellen, zijn handen zitten nog in het verband vanwege de brandwonden. En daarom neemt de Braziliaanse Pietro Fittipaldi zijn plekje komend weekend in de Formule 1 even over. Het weer het is grijs en koud het kan ook een tijdje regenen. Ook morgen regent het, maar de zon breekt ook soms door. Het wordt wat minder koud, 7 tot 10 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 Look, baby, calm. Ha <laughs> ha!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 Richt je op, raak even aan. Bijna alles is te veel nu.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 And the walls are closing in. No one's leaving, and nobody. You know It's De pieten zijn niet aardig, zegt de stil. 6.9 ZFN. Zfn.